11 uur, Joboots met het NOS-journaal. Artsen van het Universitair Medisch Centrum Groningen zijn erin geslaagd. afgekeurde donorlongen weer geschikt te maken voor transplantatie. Inmiddels hebben in Nederland twee patiënten herstelde donorlongen ontvangen. Jaarlijks worden in Nederland tientallen donorlongen niet gebruikt vanwege de slechte kwaliteit. Vochtophopingen zijn vaak de oorzaak. Met de nieuwe techniek worden de longen door een machine buiten het lichaam doorspoeld, waardoor ze alsnog geschikt zijn voor transplantatie. De techniek is van groot belang voor longpatiënten, omdat op deze manier het aanbod van donorlongen kan worden vergroot. Sneeuwbuien en bevriezing zorgen plaatselijk voor gladde wegen. Met name in het midden van het land hebben automobilisten er last van. Soms is ook het zicht beperkt, zegt de ANWB. Op de A27 stond vanmorgen een lange file tussen Hilversum en Utrecht. Bij Geldermansen gebeurde een ongeluk. Daardoor waren richting Utrecht twee rijstroken dicht. Aan het einde van de middag en ook vanavond... neemt de kans op winterse buien in het westen weer toe. In de Verenigde Staten zijn enkele tientallen automobilisten gestrand... door de zware sneeuwstorm die het noordoosten van het land treft. Hulpdiensten gaan alle auto's af om te controleren... of de inzittenden veilig zijn en eventueel gestrande reizigers te evacueren.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 Volgens een Belgische krant durfde de jongen niet naar huis na een slechte dag op school. Hoe hij door de douane is gekomen zonder ticket en papieren is niet duidelijk. De luchthavenautoriteiten in Brussel stellen een onderzoek in. Het weer, vooral in het westen nog enkele winterse buien. In de rest van het land wolkenvelden en ook opklaringen. De middagtemperatuur rond 3 graden. Vanavond en vannacht vooral in het westen en noorden af en toe sneeuw. Morgen op de meeste plaatsen droog, alleen in het noorden nog een enkele sneeuwbaar. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is Radio 1. Tros, Kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. Gas, geld en Europa. Leuker kunnen we het niet maken. Of anders gezegd, aardbevingen, bezuinigingen overal, bij u, bij ons, en dus ook in Brussel. Daarover gaan we het deze ochtend hebben. En daarvoor hebben wij bij ons aan tafel Wim van den Kamp. Hij is de voorman van het CDA in het Europees Parlement. Goedemorgen, meneer van den Kamp. Goedemorgen. Michiel Servaas is bij ons, de Europa-woordvoerder... van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer. Goedemorgen. Goedemorgen. En Stientje van Veldhoven, D66-Tweede Kamerlid. En de afgelopen twee jaar uitgeroepen tot de meest... Groene Kamerlid. Dan ging het over de standpunten natuurlijk. Mevrouw Van Veldhoven, goedemorgen. Goedemorgen. En luisteraars, u kunt ons natuurlijk zien op Troskamerbreed.nl en natuurlijk ook op Politiek 24. De zaterdagkrant gaat veel over 50-plus. Uh, bijvoorbeeld uh, in het dagblad Trouw staat over de generatiekloof. Het volgende: jongeren veel armer dan 50-plussen. De vakbonden, FNV Jong en CNV jongeren roepen de politiek op. Uh, de jeugd niet in de kou te laten staan naar aanleiding van nieuwe cijfers. De jeugdwerkloosheid is <Klacht> bijna 13 procent. En de <Klacht> schulden van jongeren liggen veel hoger dan die onder 50-plussers. En de GroenLinks lid Voortman die heeft inmiddels al een debat aangevraagd over brede, bredere koopkrachtplaatjes. Um, het is wel een, uh, mevrouw van Veldhoven, het is wel een heftige discussie aan het worden. En het lijkt een, uh, een generatieconflict op hoog politiek niveau. Of hoe moet ik dat zien? Het is inderdaad een heftige discussie. En. Um... Laat het helder zijn, ook onder de ouderen zullen er natuurlijk zijn... die echt uh, uh, bij wie de extra koopkrachtkortingen zwaar aankomen. Maar daarnaast heeft de jongere generatie het ook heel moeilijk. Die weten dat zij nog uh, grote uh, schulden eigenlijk mee op te lossen hebben... de komende jaren, de komende decennia. Er zullen steeds minder jongeren zijn om voor al die ouderen te betalen. En ik vind eigenlijk de discussie alleen jong of alleen oud... Uh, een, een veel te grote versimpeling. We moeten streven naar een, een toch een evenwichtig beeld in onze hele maatschappij... waarbij de lusten of de lasten niet ofwel dan bij de een dan wel bij de ander liggen. En dingen als hervorming van de arbeidsmarkt, uh, de AOW-leeftijd... zijn daar natuurlijk hele belangrijke instrumenten in. Ja, Wim van der Kamp, uh, ook in de Telegraaf trouwens, moet we wel even noemen... een heel groot interview met uh, Henk Krol van 50PLUS... Uh, en in het Algemeen Dagblad staat trouwens ook een uh, verhaal over... Henk Krol en zijn partij 50+. plus, <lacht> vooral dat het een grote jamboel is... waardoor iedereen weer LPF-gevoelens uh, naar boven krijgt. Maar dat moet allemaal nog uitgezocht worden... hoe het zit met de financiering en de belastingaffaires uh, uh, rondom Krol. Dat kunnen we niet zomaar 1, 2, 3 overzien. Maar in ieder geval volle publiciteit. Het gaat wel over ouderen. Um, uh, hebben de traditionele politieke partijen, de ouderen, een beetje vergeten... waardoor hij zo in de lift zit? Nee, uh, ik denk dat uh, gewone partijen, om het zo maar uit te drukken... veel meer letten op uh, wat wij dan noemen de solidariteit uh, tussen de generaties. En Henk Krol en Jan Nagel, die, uh, ja, die, die, die, die zijn heel slim bezig... om er een, een one-issue-beweging van te maken... Uh, alleen maar hameren op de positie van de ouderen. En ik ben het zeer met mevrouw van Veldhoven eens. <coughs> er zijn ouderen die nu echt door het ijs zakken. Hè, het kabinet moet bezuinigen, uh, wat je daar politiek van vindt. Uh, dat is nog weer een ander verhaal. Maar er moet bezuinigd worden en er zijn echt ouderen, zeker als je chronisch uh, ziek bent, die echt helemaal door het ijs uh, zakken. Om dan vervolgens te zeggen, alle ouderen in Nederland hebben het slecht... Dat vind ik echt een, een vals beeld. Het is gewoon niet waar. Hetzelfde leven voor de jongeren. Ja, ik ken jongeren van 14 jaar... die al een uh, telefoonschuld hebben van 1000 euro. Oh. Ja, goedemiddag. Uh, dan, uh, goedemorgen. Uh, goedemorgen. Dan ja. krijg je natuurlijk heel snel verhalen van... de jongeren hebben het, uh, heb het zo moeilijk. Uh, er zijn heel veel jongeren in Nederland... Uh, VMBO, MBO, HBO, universitair... De arbeidsmarkt wil ze met open armen ontvangen. Dat gaat hartstikke goed. Nou, dat is Tegelijkertijd... een vraag, toch? Precies, nou ja, de leefwerkeloosheid loopt uh, sterk op. En daar ligt natuurlijk wel ik echt een probleem. Die, die je moet, je moet oppassen, net zoals Henk Krol dat bij de ouderen doet, als, om nu iedere jongere in Nederland tot zielig te verklaren. En ook dat is niet alle ouderen tot zielig te verklaren. En heel even naar Michiel Servaas. Uw, uw politiek leider Samson zei deze week, ouderen zijn het rijkst. Ja, nou ja, gemiddeld blijkt dat ook het geval te zijn. Ik moet zeggen, ik heb dan ook wel begrip voor het feit dat vandaag jongere organisaties ook aandacht vragen voor hun problemen. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen als er zoveel aandacht is geweest aangewakkerd door 50 plus voor de positie van ouderen. Dat ze zeggen, ho ho, luister eens, wij zijn er ook nog geen, we zijn er ook nog. Geen, wij zijn er ook nog. Uh, maar ik ben het met, uh, met Stientje van Veldhoven eens... Het, uiteindelijk gaat het daar niet om. Hè? Jongeren tegen ouderen, sterker nog. Uh, dat moeten we voorkomen dat het dat uh, het gaat worden. Want er dreigt een soort van oorlog of een conflict nou, te ontstaan... tussen lijkt, die generaties. Dat zijn me eigenlijk... wat grote woorden. Maar uh, er moet iets van balans, denk ik, terugkomen. En uh, dat is het punt dat Diederik Samson eerder deze week heeft gemaakt. Uh, laten we nou niet inderdaad die groep ouderen in dit geval... als geheel bekijken. Nou ja, maar naar binnen wel. kijken wat voor verschillen daar zitten. En als je vooral naar vermogensposities uh, kijkt... Uh, blijkt het dat in ieder geval groepen ouderen, dus een deel van de ouderen... Ja. Uh, grote vermogens uh, beheert. En dat is niet onredelijk om dat bij de discussie te betrekken. Ja, dat is trouwens ook een voorstel van Krol om uh, met name die laatste groep... die u noemt, extra te belasten. Hè? Dus in die zin ja. schuift hij wel een beetje op dat rijke ouderen... ook wel iets meer belasting kunnen betalen. Maar toch even de vraag... Nou, dat is wel opvallend trouwens, dat, dat, ja? dat hij zich dus nu eigenlijk... Uh, enorm achter het betoog van... Uh, Samson lijkt uh, uh, neer te lijkt zetten. Dat lijkt mij een uh, gedachte die u heeft... die we volgens mij bij hem nog even moeten checken. Of ja, hij de dat wens, vader van de gedachte. Ja, ik kon even niet op het gezegde komen. Je had het in de gaten. Maar goed, ik ben toch nog even tot slot benieuwd naar... wat is rijk eigenlijk? Iedereen heeft dat jij ja, de ouderen zijn rijk. Wat is rijk? Noem eens wat. Wat is rijk? Nou, het verschil het kan in inkomen zitten, het kan in uh, vermogen zitten. Nou, dan ze een bedrag. Mensen willen thuis een bedrag horen. Want dan kunnen ze meteen zeggen, hé, hey, ben rijk, of ik nee, ben arm. <laughs> nee, dat ga ik niet doen. Ik ga je nee, dat is nou net het punt. Ja. Wordt word daar binnen uw partij wel over nagedacht om zo'n soort grens te stellen? Of in elk geval een soort van, ja, maat, zeg maar. Nou, boven dat bedrag, als iemand zoveel heeft op zijn spaarrekening... of zoveel in zijn huis, dan, dan mag je toch iemand wel uh, rijk noemen. Nou, dat, dat gebeurt natuurlijk al deels. Hè. Er wordt bij bepaalde maatregelen wel degelijk gekeken naar vermogensposities. Ja, maar nou een nee, daar ga je nu niet op, uh, op de zaal Maar Waarom uh, is dat dan zo moeilijk? Nou, Omdat no, om we, we, we proberen hier te voorkomen dat we gaan generaliseren tussen ouderen en jongeren. Als ik hier nu één bedrag nou, ga ja, noemen. Nou ja, wacht even, dat voorkomen om te generaliseren. Uw eigen partijleider die zegt afgelopen maandag dat de ouderen het rijk zijn. Dus over generaliseren gesproken. Ik wil dan weten, wat is rijk? ja dat heeft kijk hij, hij heeft aan willen geven dat er gemiddeld genomen behoorlijke vermogensposities dat zijn bij ouderen. Maar het hij heeft juist niet gegeneraliseerd. Want hij vervolgens, hmm. hè, dan moet je ook het hele verhaal vertellen... vervolgens juist aangeven, daar binnen zitten grote verschil... en daar moeten we naar kijken. En dus is zo'n oproep van de ouderen worden gepakt... of de ouderen moeten ontzien worden, uh, die is niet terecht. Dat beeld heeft hij willen nuanceren. Vindt u het moeilijk, mevrouw Van Veldhoven, om aan te geven... wanneer iemand rijk is? Laten we nou gewoon zeggen... 40.000 euro op je spaarrekening. Ja, dat vind jij, Margriet. Nou, ben je dan rijk? <laughs> Ik denk dat het moeilijk is omdat hier twee dingen door elkaar heen lopen. Mensen kunnen geld hebben op een spaarrekening. Mensen kunnen geld hebben in een huis. Of mensen kunnen maandelijks veel te besteden hebben. En dat zijn wel drie heel verschillende zaken. En met de huidige huizenmarkt kun je zeggen... iemand die in een huis woont wat veel waard is, die heeft een vermogen. Maar ja, dat huis raakt hij ook niet 1, 2, 3 kwijt nu. Nee, en, en tegelijkertijd je van kan huizen? die best een heel laag besteedbaar inkomen per maand hebben. Dus ik vind het ook... Te simpel om nu te zeggen, bij X-vermogen ben je rijk... en moet je dan dus maar extra belast worden. Ik vind alleen het beeld wat geschetst werd door de heer Krol... alle ouderen zijn kwetsbaar en arm niet terecht. Nee, maar goed. En ik denk ook, alle jongeren zijn, uh, zijn zielig... en uh, hebben schulden ja. is ook maar, niet terecht. Maar in de mechanismen die je in je maatschappij inbouwt... moet je streven dus naar ook een evenwicht tussen die generaties. En dat betekent bijvoorbeeld dus... die arbeidsmarkt is een heel belangrijk hmm. element. Eigenlijk. Maar uiteindelijk staat straks onder de streep toch een bedrag... waarvan de Belastingdienst dan moet kunnen zeggen... u bent zo. U gaan wij extra plukken. Daar komt het toch op neer. En dat zal toch een politieke keuze zijn. Nou, wij hebben welk natuurlijk een... is iemand. We hebben moet moet iemand extra een... bijdragen. We hebben al een progressief belastingstelsel. Dus naarmate je meer inkomen hebt, betaal je ook al meer belasting. Uh, je hebt ook uh, binnen het belastingstelsel dat je voor je vermogen betaalt. En de vraag is dus: wil je? En dat moet je, wat mij betreft, dan in je belastingstelsel doen. Ja. Wil je dat aanscherpen? Wil je dat versterken? Dat is weer een politieke discussie. De discussie en daarom zijn over nivellering. Ja, dat ja. kan ik mij voorstellen. Maar ja. u heeft ook die hele discussie over nivellering die we hebben gehad uh, rondom het regeerakkoord gevolgd. Dat was ja. een hele interessante. Uh, daar zitten de regeringspartijen ook heel verschillend in. Het lijkt me in eerste instantie aan die twee om te bepalen of ze daar nog verder in willen gaan. Ja, maar mensen thuis willen natuurlijk toch wel weten: ben ik nou rijk? In ogen van die politici die zij zeggen dat rijke ouderen meer kunnen betalen. Ja of nee? Wim van der Kamp. Ja, uh, je... Het het verbaast me enigszins dat uh, mijn Nederlandse collega's... als ik het zo mag uitdrukken, daar zo moeilijk over doen. U bent toch nog wel Nederlander? Uh, Jawel, maar ik bedoel oh. van het Nederlandse parlement. Okay. Uh, bij mijn weten is er nu juist erg veel onrust onder de ouderen... die in een verzorgingshuis uh, zijn opgenomen. En daar wordt volgens mij op dit moment... de uh, vermogensgrens van 22.000 euro oh. zo, gebruikt. Zo, eind eindelijk is een getal tafel. Uh, ja, ja, dus... Uh, de, de, de want als je daarboven zit... Dan ga je dus je eigen de... huis uh, opeten, ja. hè, zoals dat heet... Lekker. en moet je bijdragen aan de kosten van, uh, van de verzorging. Ja, uh, je ziet nu, in de, en ik merk het ook in mijn eigen familie... Dat, uh, daar he, hoor je nu toch vaak... Potjan Dori, we hebben altijd spaarzaam geleefd... we hebben een uh, vermogen opgebouwd, we hebben een eigen huis... En degene die uh, meer genoten heeft dan gespaard... om het maar even neutraal uit te drukken... die zal op kosten van de gemeenschap uh, in die verzorgingshuizen uh, kunnen wonen. Nou ja, dat is een moeilijke discussie. Maar om nou te zeggen, we gaan niet praten over bedragen... het kabinet heeft het bedrag Precies. gewoon vastgesteld. Ja, daar is nu twijfel over of dat niet een beetje omhoog moet. Dan 22.000 ja. euro aan vermogen... dan kun je iemand niet een rijke zo noemen. Want dat bedoelt u eigenlijk ook te zeggen. Exact. Vinden de anderen dat ook? Even heel kort, ja, nee? Uh, ja, over? klopt. Uh, maar klopt. dit is natuurlijk wel een specifieke hoek. Dan heb je het alleen over de mensen die in ja. een verzorgingsthuis zitten... terwijl ja. de discussie net natuurlijk breder ja. was. Ja. Dus dan wil nee, ik graag okay. van de heer Van den Kamp ook de bedragen horen voor de anderen... als het zo simpel is. Ja. Nou, dat kan niet 1, 2, 3, maar je oh, vindt 22.000, ja. uh, geloof ik... 22.000. euro dat, dat zo makkelijk was. Nou, maar 22.000 aan vermogen wordt door uh, Van den Kamp niet echt als... Uh, rijk en vermogend gezien. Dat ziet u ook zo. Uh, ja, dit, dit is een heel flauw antwoord, maar dat zijn natuurlijk allemaal relatieve uh, begrippen. Nou, 22.000 euro wel of niet hebben is niet relatief. Nou, nee, nee, je nee, hebt nee, dat het is wel zo. of je hebt het niet. Ja, dat is zo. Nou, ik, zou ik zou dat niet puissant rijk noemen, inderdaad. Okay. Nou. Uh, maar in, om nou deze discussie uit te gaan pluizen, lijkt me ook niet vast. Nee, een beetje trek en duwen was het, maar we hebben toch een bedrag op tafel. Dank, Wim van der Kamp. Tot uw nou, die dienst. Uh, we praten zo uh, uitgebreid verder uh, natuurlijk ook over geld bezuinigen en Europa... Maar eerst Kijken we terug op de afgelopen Politieke Week. Weekoverzicht. Een heftig avontuur. Laat ik het maar zo formuleren. Een heftig avontuur. Dat is in principe het hele leven. Maar Samson doet toch meer specifiek op het kabinet Rutte Asscher. En ook al zijn beiden geen avonturiers... de relatie lijkt inderdaad wel veel op een avontuur. Neem nu de fusie van de provincies. Groots aangekondigd moet in twee jaar zijn gepiept. Een platte fusie. Simpel... Ja, dan roept dat erg weinig enthousiasme bij ons provinciaal bestuur op. Dus minister, veel succes en doe uw best. Met dit avontuurlijke plan reist minister Plasterk dus door het land. Maar iets dat anderhalve eeuw bestaat, krijg je niet met één pennenstreek weg. Let maar op, als het uit het nieuws is, is het vergeten en ligt het avontuur in de la. Of, ook zoiets, dat salaris van de nieuwe SNS-baas. Ik heb uh, gezegd over dat salaris van de heer Van der voor 5,5 ton dat ik dat bizar hoog vind. De PvdA vindt het dus te hoog en is er tegen. De premier vindt het een idiote discussie. Aan het eind van de maand wordt het bedrag gewoon overgemaakt. U staat mijlenver uit elkaar en u probeert hier beide het beeld te schetsen. Alsof hier sprake zou zijn van één visie. Eén visie? Ja, als dat zo zou zijn, was de samenwerking juist geen avontuur. En dan was er trouwens voor de oppositie geen bal meer aan. Ik wijs de heer er nog een keer op dat Partij van Arbeid en VVD... geen fusiebesprekingen hebben gevoerd vorig jaar hier in de Stadhuiskamer een kabinet hebben gevormd. Daar heeft de premier gelijk in. De formatie had niets met een huwelijk te maken... maar met afspraken over een latrelatie. En zo'n afspraak, regeerakkoord, dat noemen ze in Den Haag gestold wantrouwen. Als u het mij vergeeft, vind ik het niet zo verontrustend hoor, dat de PvdA... Fractie en de VVD-fractie uh, op sommige dingen verschillend over Europa denken. Uh, ik zou pas echt ongerust worden als wij helemaal op dezelfde uh, uh, lijn zouden zitten. Ongerust worden als je met je partner op één lijn zit. Inderdaad, die coalitie is een avontuur. Over Europa dus ook. De PvdA droomt Europees. Europa is een project... En de Partij van de Arbeid is niet bereid dat project uit de handen te laten vallen als het even tegenzit. zit. PvdA leider Diederik Samson was dat uitgesproken pro. En dit is VVD-fractievoorzitter Halbe Zelstra, Die heeft er af en toe een nachtmerrie van. Eigenlijk, voorzitter, zou je de speech van Cameron ook kunnen kenschetsen... als een wat uitvoerige versie van de paragraaf in het regeerakkoord waar het Europa betreft. Een avontuur, en dat is het. Tot slot een opmerking van de vicepremier. We twijfelen nog of we dit de spreuk van de week moeten noemen of een toonbeeld van mededogen. Ja, we hebben stilgestaan bij de, de aardschokken in Groningen. Mensen zijn er erg bezorgd over. En wij delen die zorgen. Uh, want de mensen die daar wonen, die, uh, die, die, die, die begrijpen we ook. Uh, als, als de aarde rommelt en je huis uh, vertoont scheuren, dan ben je natuurlijk bezorgd. Tros, Radio 1. 18 minuten over 11 en dit is... Trostkamerbreed met aan tafel D66 Kamerlid Stientje van Veldhoven Partij van Arbeid Kamerlid Michiel Servaas en CDA Europarlementariër Wim van der Kamp. We beginnen toch even met uh, het gas en uh, Groningen en de aardbeving want er is uh, vanmorgen weer zo'n aardbeving, aardschok geweest van uh, uh, drie op de schaal van Richter. Bijna drie, ja. En uh, nou ja, we doen net alsof de schaal van Richter iets is waar we elke ochtend naar kijken, maar op dit moment is het natuurlijk een heel belangrijke factor. Is dat iets waarvan je moet uh, bibberen, mevrouw van Veldhoven? Nou, Ik geloof dat uh, de beving nu 2,7 op de schaal van Richter was. Uh, die van eergisteren uh, gisteren was een stuk zwaarder nog weer. Uh, maar het is een zware schok, ja. ja en uh, heeft u daar uh, wat voor gevoel bij? Uh, nou ja, dan lig je echt te schudden in je bed. Ja, en politiek is het gevoel? En politiek is het gevoel dat dit heel ernstig is. Ja. Um, en dat we er dus alles aan moeten doen... om mensen in het noorden ook het gevoel te geven... dat wij niet alleen de lusten, maar ook de lasten met hen willen delen en dat we alle maatregelen willen nemen... om die risico's te verkleinen. Ja, de risico's verkleinen en maatregelen nemen. Laten we in dit verband even luisteren naar minister uh, Kamp... Uh, van de Economische Zaken en wat hij over deze kwestie... gisteren in de wereld draait door, zei. Ik snap heel goed dat als er, een, als, als er voortdurend aardbevingen zijn... en die aardbevingen worden sterker, eh, die mensen in dat gebied... die hebben van iedere aardbeving last... en die hebben bovendien angst dat er weer een aardbeving komt... snap ik heel goed wat de effecten daarvan zijn. Maar dat mag mij er niet van weerhouden om alle andere dingen die spelen... om die ook in kaart te hebben en die te weten voordat ik een besluit neem. En ik weet op het moment niet genoeg en ik ga niet een besluit nemen... als ik de consequenties niet kan overzien. Dat klinkt toch, mevrouw Van Veldhoven, heel anders dan wat u zegt... we moeten de zorgen van de mensen in het noorden delen en laten weten dat we de lusten en de lasten met hun dragen. Ja, dat klinkt heel anders. De minister zegt ook... ik kan geen besluit nemen voordat ik nog een jaar gestudeerd heb. Maar daarmee neemt hij ook een besluit. Hij neemt namelijk nu het besluit om niets te doen en om door te gaan. En omdat het met die gaswinning zo werkt... dat wat je het ene jaar wint, het jaar daarop pas aardbevingen veroorzaakt... kunnen we de aardbevingen die veroorzaakt zijn... door de aardgaswinning van gisteren inderdaad niet meer voorkomen maar we kunnen die van morgen, die van volgend jaar, wel voorkomen... als we nu de aardgaswinning terugschalen. Ja. En daarom vind ik ook dat we dat moeten doen. Maar dat is Kamp niet van plan. Dat heeft hij ook al gezegd in een debat met de Kamer. Uh, daarmee heeft hij ook eigenlijk het uh, rapport van het staatstoezicht... op de mijnen min of meer naast zich neergelegd. Hè. Dat staatstoezicht, dat rapport, dat is heel duidelijk. De conclusie is de gasproductie uit het Groningse veld... zo snel mogelijk, zoveel als mogelijk en realistisch is terug te brengen. Maar Kamp zegt, dat doe ik niet. Ik heb eerst meer gegevens nodig. Kamp zegt inderdaad, dat doe ik niet. Um, overigens zegt het staatstoezicht op de mijnen ook nog... we hadden het de NAM zelf kunnen verzoeken... maar we verwachten niet dat de NAM zelfstandig die gasproductie zal terugdraaien. Dus minister, u zult de hand aan de kraan moeten zetten. De minister zegt, ik doe het niet. Uh, ons voorstel is om preventief, dus laten we nu uit voorzorg... die gasproductie terugdraaien uit het Groninger veld... We hebben ook nog andere gasproductie, maar laten we die uit het Groningerveld wat terugdraaien. Dan kopen we tijd om die huizen te verbeteren, uh, om oplossingen te vinden met mensen die eventueel weg willen. Um, en dan kunnen we in de tussentijd onderzoeken hoe we de rest van het gas veilig kunnen winnen. Ja, Meneer Servaas, uh, Kamp heeft dus gezegd, ik doe het niet. Ik, ga eerst meer, ik heb eerst meer gegevens nodig. Hoe, hoe reageert u op zijn uitspraken? Nou ja, laat, laat, laat ik eerst zeggen dat volgens mij alle partijen uh, in de Tweede Kamer vooral eerst aandacht hebben voor de mensen in het gebied uh, zelf. En ik heb het idee dat er op dit moment wel een beetje politieke spelletjes of in ieder geval uh, discussie wat aangezet worden. Uh, Sorry? Waarbij, waarbij minder gekeken wordt bij wat er in het gebied zelf uh, speelt. Hè. Mijn collega's uit de Kamer zijn zo'n beetje de hele week en de afgelopen weken al vooral met mensen daar gaan praten om wat er speelt. Uh, maar, maar wacht even, want met... u zegt politieke spelletjes, hoezo politieke spelletjes? Ja, dat wil nou, ik ook volgens mij is er helemaal niet zo vreselijk veel verschil van inzicht. Iedereen uh, erkent eigenlijk dat er meer onderzoek nodig is om precies te achterhalen wat de oorzaken zijn, wat de voorspellingen zijn... en wat de beste methode is om uh, te doen. Uh, afgelopen week was er een uh, debat of een hoorzitting in de, in de Kamer. En daar we hadden alle partijen het over extra onderzoek dat nodig uh, was. Ja, maar het gaat nu natuurlijk even om de conclusie van het staatstoezicht ja. op de mijnen. Die zegt, zo snel mogelijk en zoveel als mogelijk en realistisch is... de gasproductie terugbrengen. Ja. Dat staat even los van extra onderzoek. Dus het gaat mij er even om. Als Kamp zegt, dat ben ik niet van plan. Wat is daarop dan uw reactie? Nou, volgens mij is, is dit rapport wat er nu ligt... Geeft, geeft een duidelijke waarschuwing wat er kan gebeuren. Maar geeft iedereen die daar goed naar gekeken heeft aan... er is wel degelijk meer onderzoek nodig. Het is niet eens zeker, als je nu de productie uh, terug zou schroeven... dat dat een positief effect zou hebben. Het zou zelfs ook een negatief effect uh, kunnen hebben. Nou ja, dus Zowel is... NAM als KNMI onderschrijven de conclusie van het staatstoezicht op de mijnen. Iedereen ja. die deskundig is, onderschrijft ja. wat het staatstoezicht zegt. Ja, maar vrijwel iedereen onderschrijft ook... dat het toch belangrijk is om eerst meer onderzoek te doen. Wij zeggen wel dat onderzoek moet zo snel mogelijk plaatsvinden, zodat er zo snel mogelijk een einde kan komen aan de onzekerheid in het gebied. Wim ja, van der Kamp, even to, toch een uur met dit verband. Uh, uh, u bent ook heel lang uh, Tweede Kamerlid geweest. Dus u moet zich ook herinneren dat het voordoen van aardschokken... of aardbevingen al heel lang een onderwerp is geweest in de Kamer. Omdat het niet alleen in Groningen, zoals nu, zo uh, aanwezig is... maar dat, ik herinner het mezelf, ik heb er reportages over gemaakt... het zich ook in Drenthe vaak afspeelde. Verbaast u zich dan over het uh, feit dat er meer onderzoek nodig is, terwijl duidelijke feiten op tafel liggen? Uh, nee, want ik denk dat minister Kamp in een buitengewoon moeilijke positie zit. Uh, en de eerlijkheid gebied te zeggen dat uh, wij een groot gedeelte van onze welvaart... op dit moment te danken hebben aan dat aardgas in Groningen. Heel Nederland heeft daar volop van genoten, inclusief... U zelf en ik. Het was heerlijk. En, uh, maar nu is het vervelend. En de solidariteit met het noorden op dit punt... Uh, is, is gewoon te gering. Uh, laat ik daar eerlijk in zijn. En dus? Wat zou dan uw conclusie zijn? Nou, mijn conclusie is... Uh, en dat, uh, in dat opzicht uh, acteer ik langs dezelfde lijnen... als de CDA de Tweede Kamerfractie. Laat Kamp uh, dat nadere onderzoek doen. Maar laat Kamp dan vervolgens... daar ook de conclusies uh, van, uh, van trekken. Ja, maar dan... En, het gevolg daarvan zou dus zijn dat er pas uh, uh, januari volgend jaar iets gebeurt. Ja, maar ik vind, we moeten ook een beetje oppassen om nou te zeggen van uh, uh, wat is het nu? Het is nu drie minuten voor half twaalf. We doen de gaskraan dicht. En dan zijn er zes uur de aardbevingen voorbij. Nee, dat vind ik ook, ook een nee, naïviteit Het geloof niet dat u die dat betoogt, mevrouw. Absoluut mevrouw. Die, die is we echt, niet moeten creëren. Het is echt een versimpeling van de zaken, zowel van de kant van het CDA als van de Partij van de Arbeid. Natuurlijk is het een moeilijke afweging. Dat is het ook voor onze partij. Maar ik vind het echt stuitend als de Partij van de Arbeid insinueert... dat hier politieke spelletjes gespeeld worden. Alle partijen zeggen, zelfs tot en met minister Kamp... dat de veiligheid voorop moet staan. Dat zijn mooie woorden. Maar als de minister vervolgens niet bereid is... om zelfs het terugschalen van de gaswinning op een manier die mogelijk is... zonder dat mensen in de kou komen te zitten... zonder dat contracten open worden gebroken... om die voorzorgsmaatregelen niet te nemen... Begrijp ik echt niet waarom. Maar ja, Want goed, natuurlijk wel... moeten we moeten we onderzoeken doen. Maar waarom? We kunnen de gaskraan wat dichtdraaien, dan kopen we wat tijd. Want hoe minder gas je wint, hoe minder kans op een aardbeving dit jaar. Ja, dus maar het levert tijd. wel meteen natuurlijk een gat in de begroting op. Hè? Want dat, dat gas dat levert ons nu 11,5 miljard euro per jaar op. We hebben ook gewoon contracten met buitenlanden... waar we gas aan leveren. Uh, iedereen in Nederland is ook afhankelijk van het gas. Dus ja, het levert wel een groot probleem op... als je die gaskraan dicht gaat draaien natuurlijk. Zelfs als je het een paar een beetje dicht draait. Dat is waar. Het levert een probleem op op korte termijn. Maar het gas dat in de grond zit, dat vergaat niet. Dus het is eigenlijk alleen maar een uitstel van inkomsten voor de staat en geen afstel. Hoe zou u Kamp gaan, gaan overtuigen? Wat nou, bent u van plan? Ik hoop dat minister Kamp ook met de druk die er vanuit het noorden komt, met de Tweede Kamerfracties die dit steunen, want ook bijvoorbeeld de SP en GroenLinks steunen heel duidelijk de lijn dat we dat wat we terug kunnen draaien terug zouden moeten draaien. Heeft u geen meerderheid mee? He? Daar met heb ik geen meerderheid nou mee. Nou nee, niet. ik kan alleen natuurlijk zo werkt het in de Kamer. We kunnen dit alleen maar doen als er een meerderheid is. Dus ik hoop ook heel sterk op de steun... met name van de Partij van de Arbeid... die toch ook de afgelopen dagen, onder andere via Twitter... heeft gezegd, ja, misschien moeten we daar toch over nadenken. Ik vraag niet om de hele gaskraan morgen dicht te zetten... maar kijk nou eens wat we wel kunnen doen. Ja, en zou doe je daarvoor dat zijn, meneer Seferhout? Nou ja, dat is precies wat we bepleiten eigenlijk... maar dat we dat wel in goede overweging doen. Hè? Alles, dus eerst het, het onderzoek en dan de consequenties ja, Maar dat onderzoek uh, duurt trekken. een jaar. Precies. Ja, ja, kunnen dat kunnen zeggen de vraag. eerst dit we en We hebben dat. aangedrongen bij de minister... dat dat onderzoek in ieder geval zo snel mogelijk uh, plaatsvindt. Vind je dat maar de hij de Kamer... heeft gezegd, het kost een jaar. Heb ik hem in het debat gevraagd uh, yeah. en hij heeft gezegd... het kost gewoon een jaar. Ja, maar waarom nou, doet ja. de Tweede Kamer dat onderzoek eigenlijk zelf niet? Nou, het is heel veel geologisch onderzoek ook, dus oh. dat kan de Tweede Kamer... Graven en scheppen en... Uh... We, we, we, we, we, we, we, we, we weten we van doen. veel, maar of wij nou inderdaad de beste zijn om dit onderzoek zelf nee. te doen, uh, dat is de vraag. We hebben wel inderdaad uh, volgens mij gesteund ook dat dit onderzoek door een onafhankelijke partij uh, gebeurt. Het lijkt me toch minimaal. Nou ja, maar niet onbelangrijk. En, uh, nou ja, je zou ook kunnen zeggen, de NAM uh, ondersteunt zelfs al het onderzoek van het staatstoezicht op de mijnen... Dus hoeveel Precies. onderzoek zou er nog nodig zijn? Maar goed, nou, nog, nog heel even wat anders. Want Laten we nou ook eens van de andere kant bekijken. Ja, die mensen wonen daar in Groningen. Dat is heel vervelend, die aardbevingen. Maar mensen die bijvoorbeeld in Rotterdam wonen bij de haven... hebben ook last van de werkzaamheden daar. En mensen die in de omgeving van Schiphol wonen... hebben ook last van het luchtverkeer. Ja. Verdienen we ook allemaal geld aan. Hoe ver moet je eigenlijk gaan met mensen tegemoet te komen? Nou, volgens mij vraagt niemand in Groningen om een 100% garantie... dat er nooit meer een aardbeving zal zijn. Mensen zijn daar gaan wonen in de wetenschap... dat er aardbevingen konden voorkomen... met een maximumkracht van ongeveer 3,9 op de schaal van Richter. Ook bedrijven die zich hebben gevestigd waren zich bewust... want dat was hetgene waar we altijd vanuit zijn gegaan. Uit dit onderzoek blijkt uit dat dit... het 4 tot 5 kan zijn. Precies, hè? uit dit onderzoek blijkt dat het veel erger kan zijn en uit dit onderzoek blijkt ook dat je die kans op een erge aardbeving kunt verminderen... door minder gas te gaan winnen. He, dat je dus per jaar minder kans hebt op zo'n aardbeving... waardoor je tijd koopt om huizen te versterken... waardoor je tijd koopt om mensen eventueel te verplaatsen... als ze zich echt niet meer veilig zouden voelen. Want dat is mij echt aan mijn hart gegaan. We hadden mensen in de Tweede Kamer die zeiden... ik voel mij niet meer veilig waar ik woon. Moet je voorstellen wat dat voor gevoel is? Ik vind echt niet dat we dan kunnen zeggen... het is lastig voor de staatsfinanciën... dat we die een paar miljard een paar jaar later krijgen... Dus dit doen we niet. Ik vind dat dat echt niet kan. Ja. Is het waar eigenlijk? wat uh, uh, Ik heb het niet zo snel kunnen nakijken. Maar is het waar wat de minister gisteren zei? Dat als die gaskraan dicht gaat, dat wij uh, geen verwarming meer hebben en het eten niet meer kunnen kopen? kopen? Nou, ik vond dat heel gevaarlijk dat hij zo dat beeld schetste van uh, het licht gaat uit. Gevaarlijk. Hè, zullen we maar even zeggen. Natuurlijk is het zo <kwijnt> dat we dit gas niet zomaar produceren uh, voor de lol. We produceren het omdat het wordt afgenomen. Maar die contracten die we hebben, ook met buurlanden... kunnen we ook met ander gas beleveren. Niet het geheel, maar we kunnen gas uit Rusland importeren. Dat kunnen we dan wat aanpassen en dan kan het ook gebruikt worden. De capaciteit die we hebben om dat aan te passen... is niet zoveel als alles wat we produceren. Maar een deel de gaskraan dichtdraaien... en een deel dus met dat andere gas, aangepaste dan, beleveren... dat zou wel kunnen. En ik vraag de minister nou juist... om dan dat deel, die gaskraan dicht te draaien... En dat kan. Minister Serva, zou u afhankelijk willen zijn van gas uit Rusland? Nou, uh, dat, dat weet ik niet. Maar dit geeft wel aan dat, dat het niet een beslissing is die we even in een week uh, moeten nemen. Hè. Dus niet alleen de situatie in het gebied zelf moet, uh, moet misschien verder onderzocht worden. Maar dit soort opties moet je dus ook goed naar kijken. Het is enorm ingrijpend waar we het hier over hebben. Even ons gasstelsel omzetten en, uh, en gas uit Rusland halen. Ja, met alle halen al aspecten die, daar, uh, die daaraan uh, zitten. Uh, dus ik vind echt, dit is een beslissing die we, die we zeer wel overwogen moeten nemen. Weliswaar zo snel mogelijk, uh, maar ook niet overhaast. Dit heeft meneer uh, Van der uh, de Kamp echt te maken met uh, het vertrouwen tussen de burger en de politiek natuurlijk. Hè? Wat, wat doen jullie voor uh, ons. ons? En dan gaat hier uh, de vraag natuurlijk een gat in de begroting of een gat in je huis. Uh, is er eigenlijk een optie mogelijk uh, de kraan dicht om die mensen te beschermen? Of is dat eigenlijk, nou moet je dat gewoon eerlijk zeggen als politicus... dat kan niet. Nou, dat gaat me te ver... Uh, ik denk dat het heel belangrijk is om dat onderzoek af te wachten. Ik denk dat de afgelopen zeven minuten hebben aangetoond... dat er heel veel consequenties aan vastzitten. Ja, die indruk heb ik ook. Ik denk wel dat de solidariteit met het noorden... op dit moment door de rest van Nederland wordt onderschat. Uh, natuurlijk vliegtuigen... ze dus niet, hè? Of? Nee, die vind ik te gebrekkig. Te gebrekkig? Ja. Ik, ik, ik betreur eigenlijk ook een beetje dat al die dure nam-ingenieurs... Ja. Uh, de afgelopen vijftig nou ja, jaar hebben we het geloof ik nog niet, dacht, veertig jaar... Uh, dit hebben onderschat. Ik bedoel, uh, er zijn zoveel studies uh, die zeggen dat je natuurlijk verzakkingen krijgt. Uh, uh, in de grond. In de grond. En het punt is, kijk, industrie-lawaai is één. Uh, en ik, ik zal niet zeggen dat dat er niet ernstig is. Maar als je daar een huisje hebt uit 1912 en ze laten je dan die scheuren zien. Ja, dan praat je toch wel over een ander gevoel. Ja, de grond die trilt dan letterlijk onder je voeten. Ja. We hadden het even over het vertrouwen tussen de burger en de overheid. Mm -hmm. uh, de nationale ombudsman zou daar graag een rol in spelen... in deze kwestie rond het gas. Hij heeft gisteren een brief gestuurd naar de Commissie Economische Zaken. En daarin pleit hij voor het direct openstellen van een meldpunt... voor het in kaart brengen waar inwoners mee zitten... Terugkoppeling naar de Tweede Kamer lijkt hem daarmee euh, belangrijk. Zou u daarvoor zijn, mevrouw Van Veldhoven... zo'n meldpunt van de Nationale Ombudsman? Het lijkt me heel belangrijk dat burgers in ieder geval gehoord kunnen worden. Uh, en dat ze snel ergens terecht kunnen. Ik wil Nog één opmerking willen maken over het gaskraan dicht of open. Het is natuurlijk geen kwestie van of helemaal dicht of helemaal open. Maar doe nou, he, draai nou datgene terug. Verminder het. Verminder het, ja. waarmee je het risico vermindert. En dat kan dus heel makkelijk. En dan over de geluidsnorm... Als in Rotterdam een bedrijf de geluidsnorm dreigt te overschrijden, dan moet die gewoon moet die minderen. Dus daar hanteren we de norm heel strikt. Dus die vergelijking gaat helaas niet nee. op. Nee. Toch nog heel even over dat meldpunt uh, en, en die gasombudsman. Zou u daarvoor zijn, meneer Servaas? Lijkt u dat een goede? Nou, het lijkt me in ieder geval inderdaad belangrijk dat mensen gewoon zo, zo, zo snel mogelijk met hun, uh, hun problemen, hun klachten terecht uh, kunnen. Ik heb, ik heb ooit in het buitenland wel zelf een aardbeving uh, meegemaakt. Dus ik weet hoe angstig het uh, is. Dus alle kanalen die er opengezet kunnen worden lijken mij uh, verstandig. Ja, ik kan me ook voorstellen dat u zegt als Tweede Kamer hebben wij daar behoefte aan. We hebben behoefte aan een soort centraal punt waar we alle klachten direct van kunnen horen. Ja, nou ja, ik vind dat wij als Kamerleden zelf in eerste instantie... een verantwoordelijkheid hebben om, om goed te luisteren naar de geluiden. En Volgens mij hebben veel Kamerleden van alle partijen dat gedaan de afgelopen periode. Ik, ik hoop en ik denk dat ze dat blijven doen... Ik kan niet inschatten uh, of dit een nuttige toevoeging uh, daarop is. Uh, maar dat, dat mensen terecht moeten kunnen met hun geluiden lijkt me, lijkt me belangrijk. Oké, okay. Het is uh, vijf over half twaalf en u luistert naar Trostkamerbreed. En aan tafel zitten D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven... Partij van de Arbeid, Kamerlid Michiel Servaas... en CDA-Europarlementarium Wim van der Kamp. En uh, we gaan het nu over Europa hebben. En dan is het misschien toch wel goed om eerst even uh, over die Europese top... gisteren die er geweest is over de begroting en onze alle toekomst. En dan uh, lees ik even een stukje voor van onze VVD-eurocommissaris uh, uit Brussel... die een kleine recensie geeft over wat er daar gisteren heeft plaatsgevonden. Uh, de begroting moet een uitdrukking zijn van een ambitie. Niet van een troosteloos compromis tussen nationaal politiek opportunisme en subsidieverslaving. Als leiders geen leiding geven in het bieden van visie en strategische keuzes... maar kiezen om te doen wat goed zal vallen bij de kiezers thuis... dan is Europa er nog slechter aan toe dan de sceptici hopen. En eh, dat nou vernietigender eh, kan het niet zijn. Een eurocommissaris van de VVD, vaste vriend van eh, Mark Rutte en adviseur... En uh, ook meneer Savaas, uh, uw eigen Europarlementariër... Uh, van de Partij van nou, Thijs berman was ook allesbehalve gelukkig met <coughs> het besluit. En heeft al aangekondigd tegen te stemmen als het in dat parlement komt. Uh, nou, daar zit u dan. Als <lacht> Europas ja, woordvoerder. Ja. Nee, nou ja, kijk, in, in, in al deze commentaren zit, zit natuurlijk een, nou, meer dan een kern van waarheid, zou ik aan zeggen. Meer het is, nog. Het, nou, het is niet fraai, uh, 27, uh, vooral heren en een enkele dame uh, die, uh, die toch anderhalve dag uh, keihard knokken... Uh, deels ook voor wat er voor hun eigen land van belang is. En uh, nou ja, de, ze zijn gekozen, aangewezen door die mensen uit hun eigen land. Dus ook niet geheel onterecht. Maar... Uh, maar de teleurstelling die er zit in met name het gebrek aan modernisering van die begroting. Dus toch nog te veel naar uh, landbouwuitgaven. 40% van de hele. Ja, ja map gaat het gaat landbouw. Ja, maar... het, is, het is omlaag. Hè. Voor, voor het eerst is het met een, met een flinke 10% omlaag gegaan. Maar toch veel te weinig. Uh, de boerenlobby blijkt nog altijd uh, heel machtig uh, te zijn hier. Nog heel veel geld wat er naar uh, structuurfondsen gaat... waarvan lang niet alles uh, goed terechtkomt. Uh, die teleurstelling kan ik mij heel goed uh, voorstellen. Keihard knokken, zegt u. Hebben ze ja. daar gedaan? Hebben ze eigenlijk gewoon het verkeerde gevecht gevoerd? Nou ja, dit proces zit op deze manier in elkaar. Idealitair zou je eigenlijk eerst met elkaar moeten praten over wat nou echt de prioriteiten voor Europa zijn, voor de toekomst. Waar onze uitdagingen liggen en pas dan de begroting uh, moeten opstellen. Zo gaat het niet, zo zou het wel moeten gaan. We hebben al een aantal voorstellen gedaan hoe we in ieder geval in de toekomst dat kunnen uh, verbeteren. Uh, maar laten we wel wezen, hè, als we even naar Nederland uh, kijken, uh, dan heeft onze minister-president, moeten we toch echt toegeven, het knap gedaan. Hij heeft ja. echt stevig onderhandeld. Zal ik even zeggen nog wat Nelly Kroes daarover zegt. <tie> het gaat om schijngevechten die de indruk <tie> moeten geven dat Brussel ook heeft moeten inleveren. En dat er iets voor nationale kiezers uit het Brusselse vuur is gesleept. Dat is wat zij zegt, maar dat is waarvan u zegt, dat heeft Rutte knap gedaan. We hebben als Kamer hebben we Rutte eigenlijk drie opdrachten opgegeven. En die hebben eigenlijk bijna alle partijen hem meegegeven. Een modernere begroting, waar we het over hadden. Ja, wat niet Ook gebeurd een... is. Dat is niet gelukt. Wat, wat te weinig gelukt is, zou je kunnen zeggen. Ja. Het is niet niet gelukt. Uh, een sobere begroting en een rechtvaardige... of een redelijke verdeling van de lasten. En dat vertaalt zich dan in die korting uh, voor Nederland... Nou, op twee van die punten kun je zeggen heeft Rutte het echt uitstekend gedaan. En we hebben allemaal de tussenstanden van die onderhandelingen gezien. En daar kunnen we toch uit concluderen dat het niet makkelijk is geweest. Dat hij echt stevig heeft moeten onderhandelen. Die modernisering, ben ik het mee eens, die is veel minder dan wij gehoopt hadden. Uh, en daar hebben we het nu mee te doen. Ja. Meneer Van den Kamp, uh, u als Europarlementariër, hoe, ben, hoe blij bent u met deze begroting? Ik deel in hoge mate de analyse van mevrouw Kroes. Dus u gaat mij, straks tegenstemmen? Kost mij enigszins moeite om dat te zeggen, maar goed. Uh, Omdat nee, ze kijk, van de VVD is? Of? Nou, ze Zit daar namens Nederland, volgens mij? Dat wou <laughs> ik maar even zeggen. Okay. Uh, kijk, het punt is een beetje dat het hele Europa-debat in Nederland... Uh, is helaas teruggebracht tot haalt Rutte die 1 miljard wel of die 1 miljard niet binnen? De hele positie bijvoorbeeld van de technische universiteiten die deelnemen aan Europese innovatieprogramma's praat niemand over. De positieve kanten van de structuurfondsen. Er zijn achterstandswijken in Rotterdam die knappen we op met Europees geld. Uh, de positieve kanten van het landbouwbeleid. Vergis je niet. De innovatie van Wageningen. Alle exportproducten die we daar bedenken. hoor je niemand meer over. Het is. Uh, ja, die wordt, als ik, als ik mag even. even mag, die wordt niet betaald ernaast, uit de inkomenssteun nee. die naar uh, boeren gaat. Hè? Nee, we maar, hebben juist in de Kamer oh, oh. ervoor gepleit dat als je al geld naar landbouw geeft. <kwijnt> dat je dat dan inderdaad. in innovatie moet steken. Dus dat je inderdaad. Wageningen subsidie zou moeten geven. Zo nodig hè, in samenwerking met andere landbouwuniversiteiten in Europa. Nog mooier. Maar, maar het, nou het probleem juist is juist dat die komt. subsidies nog steeds naar, direct naar boeren gaan. Vroeger was dat gekoppeld aan de productie. We weten allemaal wat daardoor gebeurd is. Nu is dat losgekoppeld. Maar het gaat nog steeds direct naar boeren. Misschien, Misschien we zal we ik mijn verhaal even ja. afmaken ja, na al, ja? <laughs> ja. al deze uiteenzettingen. Kijk, het punt is een beetje dat als je als Nederland zegt... we willen er minder geld aan uitgeven, dan is er geen ruimte voor innovatie. Het zuiden uh, zegt, hoor, hoor eens hier, die landbouwuitgaven hebben wij nodig. Want wij hebben niet een dergelijke moderne structuur als in Nederland... Het oosten, Polen met name, zegt. ho ho, nu zijn wij ook een keer aan de beurt. wat mm -hmm. die landbouwuitgaven betreft. En het is inderdaad een conservatieve begroting geworden. waarin de nadruk ligt op bezuinigingen. en niet op innoveren. Ja, dus en, maar u gaat tegenstemmen dus, nee, in het dat, Europees Parlement. Dat, dat is de vervolgende simplificatie. waar we in Nederland natuurlijk. Eh, nou ja, ja uiteindelijk gaat het gek genoeg toch in de nee, politiek wel vaker voor- of tegenstemmen. Vindt u het raar, meneer Boonman, dat wij de cijfers eerst eens even bestuderen? Helemaal niet, dat doen en wij dat ook. We maar even u heeft kijken. nu al een scherp oordeel. Het is even kijken wat er wel in zit en niet in zit. Maar u bent het eens met mevrouw Kroes, zegt u, en mevrouw Kroes brandt er tot de grond af. Ja, maar mevrouw Kroes die gaat er niet over in de zin van stemmen. Nee, ik mijn collega, moet u doen. Ik hoorde mijn collega Bas Eickhout gisterochtend om half negen al zeggen... dat hij tegen ging stemmen, nou, terwijl we nog, was niet bij, dus nog, <laughs> nog niet eens... Nou, u was er bij, dus wat u Nog niet eens Kende. Nee, wij laten ons niet opjagen. Wij gaan dit akkoord eens even rustig bekijken. Uh, een van de grote punten waar we bijvoorbeeld uh, uh, uh, wellicht nog aan kunnen sleutelen... is het geld wat we in 2014 overhouden. Want niet al die projecten zijn klaar. Mogen we dat geld meenemen naar 2015? Als dat het geval is, dan krijgt die begroting al een soepeler karakter. Ja, want dat Misschien... is ook een bezwaar, he, dat die begroting bezwaar... voor zeven jaar is vastgelegd... en exact. dat er eigenlijk niks meer aan te sleutelen is. Prima, want uh, veel van die projecten die moeten beoordeeld worden... en die worden pas uitgegeven in 2017, 2018. Ja. En al die stoere praat, ook van uh, mijn collega's, ik ga tegenstemmen... Uh, en ik weet dat nu al, met alle respect, dan doe je onrecht aan het politieke proces. Stemming is nu uh, vastgesteld, april... In Straatsburg. Nou, tot die tijd wil ik benutten om te kijken. Want je u gaat niet, eerst de cijfers bekijken. het signaal dat de 27 landen het eens zijn met elkaar... is voor mij als Europarlementariër ook een belangrijk signaal. Ik ja. kan niet zomaar zeggen, wat de heer Rutte heeft afgesproken... dat vind ik van nul en geen allerlei waarde. Nee. Mevrouw uh, Van Steenhoven, uh, uh, ook voor u... Van Veldhoven, sorry, ook voor u nog eventjes een, uh, een, een mooi citaat van uh, Nelly Kroes. Uh, de Franse staatsman Georges Clemenceau zei dat oorlog te belangrijk is... om toe te vertrouwen aan generaals. Soms, denk ik, zegt zij, dat Europa te belangrijk is om over te laten aan politici. Hoe blij bent u met de begroting? Ik ben heel teleurgesteld met de begroting. Um, want dit is een begroting voor het verleden en niet voor de toekomst van Europa. Ik ben het overigens helemaal niet eens met mijn collega hier die zegt... we moeten eerst eens praten over de prioriteiten en daarna de budget. Want we praten in Europa heel vaak over de prioriteiten. Maar één keer in de zeven jaar krijgen we de gelegenheid om echt boter bij de vis te doen. En dan zie je dat bijvoorbeeld de investeringen in onderzoek en innovatie die echt gaan over de toekomst van Europa... er altijd als sluitstuk eigenlijk gebruikt worden. Uh, Hoeveel moeten we korten? Waar moet het vandaan komen? En dan is dat een post die verliest. Uh, dit is een begroting die, die heel erg naar de korte termijn kijkt. En over de rol van politici. Wij vinden juist dat Europa veel democratischer zou moeten worden. Uh, en dat een commissaris die bijvoorbeeld slecht presteert... ook naar huis gestuurd zou moeten ja. kunnen worden. Ja. Dus juist meer politiek in Europa... dan krijgen we denk ik ook een andere discussie. Nou, het aardige is natuurlijk wel, om dat ook eens een keer te zeggen... dat het Europees parlement... een machtspositie heeft in deze. En ook een punt kan zetten, namelijk tegen kan stemmen. in ieder geval uh, al die regeringsleiders uh, kan dwingen... Uh, opnieuw te praten over een andere uh, financiële route. U zit, uh, uw partij zit in de liberale fractie in het parlement in uh, Europa. Uh, daar zijn nu al de geluiden van wij gaan tegenstemmen, heb ik begrepen. Uh, dat ondersteunt u ook, die route? Nou, ik heb uh, inderdaad begrepen dat uh, breed in de liberale fractie er, uh, uh, men heel kritisch is op deze begroting, en daar is alle aanleiding toe. Um, ik hoop dat u mij vergeeft dat ik de finale afweging even aan hen overlaat. Nee. Maar ze zijn heel kritisch. En ja. terecht, dit is een begroting voor op de korte termijn. We kijken naar waar staan we vandaag. Maar we leggen dit wel voor zeven jaar vast. En daarmee ja. is deze begroting niet toekomstproof. Ja, nou ja. Zit, zit u meneer Cervaas, en dat geldt trouwens ook voor u mevrouw van Veldhoven. Er wordt een debat over gevoerd in de Kamer. Hè. Hoe vindt u dat de premier het heeft gedaan? Nou hartstikke goed voor ons. Maar voor Europa is het eigenlijk geen goede begroting. Dat proef ik een beetje. Dus dan gaat het uiteindelijk ook over ja of nee zeggen. Meneer Vaas, uw collega Berman in uh, Brussel... die heeft vanmorgen al gezegd uh, op Radio 1... ik ga tegenstemmen. Dat ondersteunt u, die gedachte? Chapeau! <laughs> Nou ja, inderdaad, dat is een afweging die uiteindelijk in Brussel gemaakt moet worden. Kijk, ja, het hij is het... wel van de partij maar van. Hij is van dezelfde partij, maar we, we zitten wel op een ander punt uh, in de onderhandelingen. Wij kunnen als nationaal parlement uh, onze regering en onze premier met bepaalde opdrachten naar hmm. Brussel sturen. Dus dat hebben we de afgelopen... Weken, maanden, hè? want die top was al ja. eerder mislukt. Ja. was al gedaan. Een van, uh, die van de Kamp was bijvoorbeeld meer geld voor innovatie. Ja, hè? Dat was is in ieder geval zo. We moeten, we moeten nu VVD niet doen alsof het minder is geworden. Het is minder geworden ten opzichte van eerdere voorstellen die in, die in de onderhandelingen ja. nee, op goed, tafel lagen. Ten opzichte van de huidige periode, nee, wil ik toch even gezegd hebben. Ja. Dus ten opzichte van de huidige periode gaat er wel degelijk 40% extra naar onderzoek, innovatie, ja, dat maar, maar soort, leid, dat de, soort me, zaken. Het is niet genoeg. Mevrouw Kroes gaat met name, mevrouw Kroes gaat met name over die innovatie ja. Ja. en ook over een, een breed band netwerk ja. en zo. En met name daar ja. wordt het mes ja. in gezet. Dus daarom is ze ook zo laaiend om die moderne tijd uh, een push te geven. Dat wordt niet tegen. De vraag is gewoon, Berman die zegt ik ga nee stemmen. Uh, nee. Omarmt u dat ja of nee? En gaat u dan in het parlement hier ja stemmen? En dan moeten wij begrijpen dat de Partij van de Arbeid één visie heeft. Ja. Het is heel ingewikkeld, maar zo werkt Europa. De, het Europese parlement heeft... Zo werkt de Partij van de Arbeid. Daar gaat nee, nee, luister eens, de, de, Meneer van der Kamp zegt terecht... wij gaan nu als Europees parlement... Nou, met de raad dat. als collectief in discussie. Wat Thijs Berman heeft gezegd... is wij zijn inderdaad ontevreden... over de mate van modernisering. Ik steun hem daarin. Ik vind dat, dat zij echt moeten proberen als parlement... om te kijken of ze daar nog een slag ja, kunnen daar maken. Daar gaat niet tegenstemmen. Ja, nou, ik, ik, ik, ik, kijk, ik denk dat die stem... die wordt uiteindelijk in maart of april okay. uitgebracht. Ik kan me zomaar voorstellen als het, als het parlement erin slaagt... om die begroting toch nog een tandje moderner te krijgen. Uh, op een ander punt misschien ook nog succes te, te, ja. te, te, te, te, te scoren. Bijvoorbeeld ja, die periode van zeven jaar waar we het over hadden. Wij hebben vanuit de Tweede Kamer al gezegd... moet je niet bijvoorbeeld halverwege die termijn... nog eens een evaluatiemoment inbouwen... en kijken of je okay. prioriteiten kan... Verleggen. Nou, helder. Dus u, u zegt uh, dat er moeten onderhandeld worden, heronder, heronderhandeld worden, uh, zodat het parlement uiteindelijk misschien toch ja kan zeggen. Maar in ieder geval, dit wat er nu ligt, is nee. Dit wat er nu ligt, wordt in de Kamer besproken. Wat zegt u dan? Ja, wij, wij, wij stemmen ja, daar oh, nu niet sorry. over, maar ik heb eerder gezegd, ik vind het een knap onderhandelingsresultaat. We hebben hem met drie opdrachten op pad gestuurd. We moeten dat miljard moeten we niet wegzetten alsof dat niks is. Het miljard je moet je... wat wij niet hoeven te betalen. De miljardkorting, nou ja, ja, het is niet niks. Kijk, je moet je ja. voorstellen: dit miljard was al. Niet alleen in de begroting van deze coalitie, maar ook in van vorige regeringen. Het Lenteakkoord. Uh, was dat al ingeboekt. Dus als, als dat miljard niet binnengehaald was, betekent dat gewoon direct dat je dat elders op de begroting moet ja. halen. Maar is daarmee dus het nationaal belang in feite gesteld boven het Europees belang? Mevrouw van Veld over u knikt. Ja. Ik denk dat je dat zeker zo kunt zeggen. Grappig over dat de eerste fase verwijst naar het lenteakkoord. En dat ja. we dat moeten uitvoeren. Want hoe zat dat ook alweer? Ja, hoe zat het ook alweer? Hey, er was een die, partij die was, was er niet zo bij. Voor. Ja. Ja, ja, goed. Nou, Dat had niets hey, met dit miljard te maken. In niks niks in dit geval. met dit miljard. Nee. En, uh, dit miljard is een korte termijn succes. Maar een lange termijn verlies. Uh, als alle regeringsleiders naar Brussel gaan om daar in die begroting... voor de korte termijn hun zaken binnen te halen... verliezen we als Europa in geheel. En wat een groot verlies is dat we het niet hebben gehad... over hoe besteden we die middelen nou effectiever. We hebben het gehad over hoeveel middelen... Maar er zit toch een grote slag in de effectiviteit van de inzet van de middelen. En daar hadden we het veel meer over moeten ja, hebben. Ja. Meneer Van der Kamp, 1 uh, miljard minder hoeft Nederland te betalen. Daar bent u natuurlijk toch wel blij om. U, u heeft in de tijd een soort oranje beraad opgezet, geloof ik... Hè, van alle Nederlandse parlementariërs. Dus u gaat ook vooral voor het Nederlands belang. Maak ik daar dan uit op? Nou, de, de spanning die je als Europarlementariër hebt iedere dag... is uh, wat is het belang van de individuele lidstaat? Ja. En wat is het belang van de Europese Unie? Daarom vind ik die discussie ook een beetje te simpel om te zeggen... Eh, partij X stemt in Nederland voor, dus hij stemt in Europa ook voor. Of partij Y stemt in Europa tegen, dus stemt hij in Nederland ook tegen. De Tweede Kamer heeft premier Rutte met een boodschap op pad gestuurd. Nou, We hebben net gehoord wat men daarvan gemaakt heeft. Hetzelfde heeft het Europese parlement gedaan met de Europese Commissie. Maar wij maken toch een andere afweging... omdat we met die 27 lidstaten zitten... dan op een gegeven moment het Nederlandse parlement met de heer Rutte. Wil je dat onderscheid niet zien, dan vind ik dat heel erg jammer. Maar het Europese project en het Europese proces is te complex... om te zeggen, SGP stemt in Nederland voor... dus stemt SGP in uh, Brussel ook voor... Ja, om dat eens uh, aan te geven, om een indruk te krijgen van uw gedrag uh, al daar... Uh, uh, in percentages gegeven, hoeveel bent u NL of u, hoeveel bent u EU daar... Nou, dat is, dat is een, een, een hele, uh, zoals we dat noemen in de filosofie, een valse vraag. Oh, lekker. Uh, want als er bijvoorbeeld geld... Hoe noemt u dat in de journalistiek? <laughs> dat weet ik niet. Een goede vraag. Als er, een geld, goede vraag. als er geld moet komen voor de sluizen bij IJmuiden... zoals een, pa een paar maanden geleden het geval was... en je ziet op een gegeven moment dat dat geld of naar Le Havre of naar Marseille hmm. kan... Vergeet u de vraag niet? Dan ben ik, een, ja. dan ben ik wel zo Nederlands... Om ervoor te zorgen dat die 254 miljoen naar komen. Nee, Maar geef eens een idee hoeveel procent bent u NL en dat, dat, daar en dat, Zo met. alle respect, dit zijn van die per, sim per sim Simpele vragen waarvan ja. ik, waar ik geen antwoord op mag geven. Ik vind het sowieso moeilijk ik natuurlijk om te bepalen waar ze staan over, over Europa. Ik sta in het Europees Parlement bekend als een zeer zuinige Nederlander die loyaal meewerkt aan het proces van de Europese Unie. Maar goed, maar Wilt u dat in procent? hebben, ja, dan is het waarschijnlijk 50-50. Nou, mevrouw Van Veldhoven vraagt zich wel af of het CDA het niet een beetje moeilijk heeft op dit moment in Europa. Want uw standpunten als partij zijn niet helemaal helder op het moment. Dat uh, zegt u. Uh, uw partijleider uh, uh, Sivan Buma heeft net een lijstje uh, ingeleverd met dat ja. waarvan hij vindt dat het meer naar Nederland zou moeten en uit Europa zou moeten weggetrokken worden. De, uh, uh, Voor de, de verkiezingen daarvoor. En, en het is toch een, nou ja, het wordt deze week toch een beetje als een soort draai gezien. Hoe ervaart u dat? Nou, ik zie dat helemaal niet zo. Uh, het, oh, grappige is, het grappige hier is dat er voortdurend in Nederland gesproken wordt... over Brussel wordt te groot, uh, Brussel wordt te machtig... Uh, Brussel dit en Brussel dat. Nou komt er eens een uh, partijleider, in dit geval de Mijne, die zegt, nou, ik heb mijn huiswerk gedaan... en ik heb in ieder geval geprobeerd <lacht> om een lijstje te maken. Vervolgens wordt het hele lijstje uh, afgeschoten. Nou ja, misschien omdat, ja, omdat er, dat het een lijstje was... waar het CDA zo erg mee er, heeft ingestemd, he, he, met sommige van de maatregelen. Tuurlijk, dat is een mooie zin van Buma geweest. Alles wat er de afgelopen 200 jaar in Nederland is gebeurd. daar is het CDA op de een of andere manier betrokken bij geweest. Ja. Dus u, dat kun je even ter... Terwijl u dit zegt. Ja, ja, nee, dat is zo. <laughs> en nu weer. En ja. die weer. En die, die, die, andere... die woningmarkt van dit kabinet, dat ja. wordt ook niks. Uh, nee, daar zonder daar gaan ze niet over hebben. Dat is een, maar even terug naar, die, uh, naar dat lijstje. Uh, Buma heeft gezegd, en dat staat al jaren in ons verkiezingsprogramma. Minder regels vanuit Brussel. Zeker als het over taken gaat die nationaal het beste gedaan ja, kunnen maar een worden. Een hoop van die taken die kunnen helemaal niet nationaal uh, gedaan worden. Dat kijk, dus die nu. andere mensen hier aan tafel lachen u uit. Nou ja, die maar lachen niet, mij die nee, uit. Nee, nee, we lachen hem die, niet die, die, uit. Die, die, die lachen mij toe. Maar u wilde vast wel wat over zeggen, meneer Servaas. Nou ja, kijk, het was, het, was, het was een mooie en denk ik in zekere zin ook wel geslaagde poging om het CDA weer in het, uh, in het midden in het Europa-debat te krijgen. Voor het. Juist. Ja, sowieso was het een uh, publicitair in ieder geval. goede week, hoewel ik niet helemaal weet hoe ze terugkijken... op deze specifieke episode. Maar goed, waar het vandaan kwam, dat, uh, dat begrijp ik wel. Um, maar er is natuurlijk van alles over te zeggen. Hè. Ten eerste, um, het staat in het regeerakkoord dat wij goed gaan kijken... dat we de stofkam gaan halen door Europese regels... en eens gaan kijken wat er misschien beter op nationaal niveau uh, kan... of wat wellicht helemaal niet nodig is. Dus niet echt nieuw. Tweede, als je naar het lijstje kijkt... Beetje vreemd lijstje. Het BUMA-lijstje in... hebben we het nu over. Ja, ja, en niet de Buma lijstjes lijstje. die de ambtenaren gaan. Nee, maken. het BUMA-lijstje. Er staan dingen op die nog helemaal niet in, op Europees niveau uh, georganiseerd worden. Dus wat nou terughalen. Uh, er staan ook dingen op waarvan je denkt... nou, nou, moeten we dat wel doen? Hè? Uh, met name op milieugebied worden er toch uh, flink wat uh, stappen gezet. Waarvan je zegt, nou, laten we eens eerst eens goed kijken... of dat nou wel een goed idee is. Want bijvoorbeeld? Uh, nou, nitraadrichtlijn, fijnstof, niet CO2. Fijnstof, uh, CO2 hè? Milieuproblemen zijn natuurlijk bij uitstek dingen... die we juist wel Europees moeten aanpakken. Ja, en Prima niet, om daar eens naar, naar, naar, naar, de, naar de kleine regeltjes te kijken... of er dingen zijn die we aan moeten passen. Maar laten we niet het hele Europese uh, milieubeleid... Uh, op een, uh, op een dinsdagmiddag uh, weggooien. Ja, precies. Dat was inderdaad wel een opvallend punt... dat uh, Buma ook dat, die milieumaatregelen eigenlijk terug naar Den Haag wil halen. Want ik heb nog even het uh, Europees Manifest van het CDA gelezen. Ik geloof dat het nog maar een concept is, maar daar wordt nou juist uh, <lacht> uh, in benadrukt... dat er uh, een aantal zaken beter gezamenlijk op Europees niveau geregeld kunnen worden... dan nationaal. En laat daar nou net het onderwerp milieu ook bij staan. Ja. Grappig, nee, maar dit is Leuke helemaal partij. niet uh, uh, verbazingwekkend. Kijk, de stelling van het CDA... en dat is een, wat dat betreft ook een stelling die we al jaren uitdragen... Milieudoelen... Hoofddoelstellingen van het milieubeleid in Nederland die komen vanuit Brussel, hmm. omdat er veel grensoverschrijdende problematiek is. Gifwolken vanuit Wallonië die houden zich echt niet, uh, die stoppen echt niet aan de grens bij Maastricht. Maar de vraag is vervolgens als je het over de uitvoering van dat milieubeleid hebt, maar ook de controle op dat milieubeleid, of dat allemaal door vanuit Brussel even maar afmaken, oh. omdat even om dat vanuit Brussel allemaal uh, te doen met Brusselse ambtenaren. Brusselse agentschappen en Brusselse inspectiediensten. Nee, zeggen wij. Wij hebben hier in Nederland wat dat betreft goede milieuwetten... en goede milieudiensten. Houd die uitvoering bij de individuele lidstaten. We zorgen lidstaten. zelf voor de controle. Mevrouw van Veldhoven, is dat uw, ook uw keus? Nou, laat ik allereerst zeggen dat het hele verhaal... alsof er hier Brusselse inspecteurs rond zouden lopen, van onzin is. Straks dat wel, hè? Een op de begroting ja, ja, gaat past. in op het Binnenhof. Zeg de eerste, uh, de eerste uh, komt... Uh, wat, wat, ik vind het een hele versimpeling van de discussie om te zeggen... je moet meer of minder Europa als doel hebben. Waar je naar nou moet kijken is... wanneer is Europa in het ja. belang van Nederland? En heel vaak komen we dan tot de conclusie... dat we met z'n 27 sterker staan dan alleen... of dat de problematiek grensoverschrijdend is... en dat je het dan dus moet doen. Dus eigenlijk vind ik het een beetje een non-discussie... omdat het een soort ja. politieke uh, dat zou ik nou een politiek spelletje willen noemen. En als ik naar het lijstje kijk en dat wordt hier het huiswerk van de heer Buma genoemd... Ja, dan denk ik dat hij van de juffrouw ja. onvoldoende zou hebben gezet. Zou je ook kunnen samenvatten, uh, en zou je dat durven toegeven... Uh, uh, meneer Van der Kamp, u bent heel erg Europa... heeft u daar ontzettend naar uw zin in uh, Brussel en Straatsburg... u wil ook gewoon blijven, slijstrekker, toch? Ja, precies wel, ja. mijn inzet. Ja, precies. Dat dat, uh, dat dat hele verhaal van Buma gewoon een beetje voor uh, de bune is... het is in om een beetje anti-Europa te doen? Nee. Nee, dat vind ik echt een, een, een versimpeling. versimpeling. Uh, nogmaals, ik herhaal, en dat geldt ook voor D66 hoor... Uh, je kan wel voortdurend roepen van uh, Europa moet anders... als mm. ik het dan zo even mag zeggen. Hè? Niet meer Europa moet minder, maar Europa moet anders. Dan komt er iemand met een lijstje... en dat lijstje heeft een veel grotere impact op, uh, op de discussie... dan ook ik aanvankelijk dacht. Dat lijstje is een goede poging om de mm. taakverdeling... tussen Europa en Nederland is opnieuw op een rijtje te zetten. En dat willen we allemaal. Nou, het blijft een moeilijke discussie volgens mij, meneer Servaas. En het wordt ook moeilijk tussen uw partij en de VVD, denk ik, hè, op dit punt. Want, oh, wat verschilt u toch in deze ja, laatste nou, halve ja, minuut. Dat, dat, dat wordt, wordt wel eens wat overdreven. Nee, kijk, op dit ja. punt, heb ik eerder gezegd... zien we dit juist heel erg als een ondersteuning van waar we mee bezig oh, okay. uh, zijn. Dat is een uh, leuke uitleg. Kritiek kan soms ook een ondersteuning zijn op het beleid, geloof ik. Nee, dank, uh, Michiel Servaas, <lacht> Tietje van Veldhoven en Wim van der Kamp. En daarmee zit het erop voor ons straks. Trots in bedrijf, maar eerst Argos en daarvoor natuurlijk ook nog het NOS Journaal. Wij zijn er volgende week graag weer. Heel graag. Tot dan. Dag. Dank. Samen thuis, samen Trots.